Van uh, GFM, uh, Zandvoort. Inmiddels uh, aangeschoven aan tafel uh, Rob Loos en uh, Johan Molenaar van Tennisvereniging uh, Zandvoort. Naar tennis. Binnenkort uh, gaat het weer van start. Ja, binnenkort gaat het weer van start. Ja. 26 maart hebben we de opening van het, uh, van het seizoen. Met een borrel en een, uh, het hijsen van de vlag door het jongste en het oudste lid. Uh, aan de voorbereiding van zo'n seizoen gaat een hoop uh, vooraf, uh, neem ik aan. Ik fiets er wel eens langs. Ik zie het onderhoud aan de banen. De banen worden inmiddels alweer in gereedheid uh, gebracht. Ja. ja, dat klopt. Uh, er wordt heel veel gedaan. Uh, de, uh, de banen zijn gedraaid. Uh, in verband met de, de stand van het licht zijn de twee banen gedraaid. Dus nu staat alles uh, optimaal. Uh, er is veel onderhoud in het park gedaan. Uh, er wordt nog, uh, de parkeerplaats wordt nog uh, geasfalteerd. Er wordt inderdaad heel veel uh, werk verzet. Je, je zegt net uh, de banen zijn uh, gedraaid in verband met de stand van het licht. Want jullie zijn een buitensport. Hebben jullie verlichting daar of ben je afhankelijk van de licht van de zon? Vooralsnog niet. Maar dit jaar uh, proberen we wel om licht te krijgen. De vergunningen zijn uh, uitgegaan. En uh, als de vergunning wordt goedgekeurd, hebben we licht. Want dat seizoen, uh, dat het begint uh, volgende maand ja, dan is het nog relatief uh, vroeg donker. Ja. Dat maakt het voor jullie wat moeilijker voor het plannen van de banen of valt dat mee? Nou, dat valt mee. De, de wedstrijden, de competities die uh, gespeeld worden, die worden in het, uh, op, op dinsdag en donderdag overdag gehouden. En in het weekend overdag, dat, daar heb je niet veel last van, uh, van licht. Voor het recreatieve gedeelte, zeg maar, echt het... het, het uh, de mensen die gewoon een, ba een balletje komen slaan uh, buiten de competitie om, s'avonds naar je werk, ja, dan is het in het begin en aan het eind van het seizoen is het uh, wel wat minder, ja. Maar goed, daar kan je, daar hou je rekening mee. Het, uh... Uh, over hoeveel banen beschikken jullie daar? Negen banen. Negen banen. Ja, en dit jaar ook uh, twee uh, oefenbaantjes erbij, twee mini-baantjes moet ik zeggen. En een oefenkooi is erbij gekomen. Een mini baantjes zijn voor de, voor de jeugd uh, om, om een beetje te, te spelen en te oefenen. Die hoeven een is om een beetje in te slaan en zo. En, dus en de ondergrond is dat uh, gravel, gravel? Ja, dat ja. Ja, is gravel, ja. ja. Dat, uh, dat is behoorlijk arbeidsintensief. En we hebben gelukkig uh, sinds uh, een jaar of twee, twee jaar, ja, ja. Naar, uh, over een voortreffelijke groundsman. Die doet het echt supergoed. Het ligt er iedere dag, week uh, strak als een biljartlaken, ligt het erbij. Dus daar zijn we heel blij mee. Je heeft er ook wel een dagtaak aan, denk ik. Dan al die is er dan behoorlijk veel tijd aan kwijt. Ja, elke ja. ochtend. Ja, maar het ligt er echt super uh, heel goed. We zijn wel blij mee. Ja. Nou, zoals u, de mensen waarschijnlijk uh, wel weten, speelt het, uh, het, uh, het eerste gemengde team uh, van uh, Vereniging Speld Eredivisie. Ja. Ja. Nou, daar willen we het uh, nu eventjes niet zo erg over hebben, want daar zijn andere sportprogramma's. misschien begin strak is voor, omdat het natuurlijk ja. een heel hoog niveau is. Uh, het recreatieve gedeelte. Hoeveel uh, recreanten en in welke speelsterktes hebben jullie? Varieert dat heel sterk? Of? We hebben op dit moment 900 leden. 900 leden? Ja. Ja. En dat ja. op negen banen Op negen banen ja. Dat is wel drie, drie keer. Dat is wel ja, drie, drie keer. Erg <laughs> vol, ja. We hebben zo'n nummerapparaatje staan. Hè. Ja, het, afha het, het, het, het, het afhangsysteem wordt gretig uh, gebruikt. Ja, dat ja, ja. Ja, klopt. Ja. Ja, en er zijn uh, verschillende competities. Uh, de districtscompetitie, de damescompetitie en dan de, uh, de landelijke competitie. Dat is de landelijke competitie op zondag. Uh, de districts is op zaterdag. En dan de damescompetitie op dinsdag en op donderdag. Uh, sommige nog op woensdag en dan ook nog jeugd. Op, uh, ook nog het jeugd. Uh, zaterdag zijn ongeveer uh, 9 teams. En zondag ook 9 teams. Dus dat is erg druk. Dus het ja. is vanaf uh, nu nog, vanaf zonsopgang tot zonsondergang, bijna dagelijks. Uh... Ja, de helft speelt thuis en de helft speelt uit. Ja. Maar, ja. maar, het is, maar het, op die dagen is het extreem druk. Ja. Ja. Maar het is ook wel gezellig. Het is heel gezellig. Het park is vol. en uh, ja. Iedereen is bezig met, uh, met zijn sport natuurlijk. Dus, uh... Ja, precies. Nou, we praten straks even verder. Het is nu weer tijd, denk ik, voor een, uh, voor een gezellig uh, stukje muziek. Uh, we gaan nu luisteren naar Eros Ramazzotti met Falsa Partenza. Dat was uh, Eros Ramazotti. Uh, Luc heeft net de titel al uh, genoemd. Uh, <laughs> oh, niet nog gedaan, <laughs> Wij uh, zitten nog uh, aan tafel met uh, Rob Loos en uh, Johan Molena van uh, Tennisvereniging Zandvoort. Tennisvereniging Zandvoort, hoe lang bestaat die vereniging al? 60 jaar. 20 februari, uh, afgelopen 20 februari, precies 60 jaar. Ik, ja. ik kan me voorstellen als een vereniging zo lang bestaat, 60, toch een mijlpaal dat er een, een bepaalde activiteit of een feest is. Ja, Is dat in gaan dit het, geval uh, zo? We gaan, we, uh, we gaan het uitgebreid uh, vieren dit jaar. Uh, voor de, de leden uh, hebben we altijd uh, diverse toernooien. En uh, het clubtoernooi, uh, de clubkampioenschappen, die echt alleen voor de leden van de club zijn. Mag iedereen kan en mag er een meedoen. De jeugd hebben een eigen clubkampioenschappen en de senioren hebben dat ook. En tijdens je clubkampioenschappen gaan we daar uh, echt uitgebreid aandacht aan besteden. Ja. Je zei het al, de competitie, de recreatief. Is er ook plek voor iemand die tennis wil leren? Die ja. Totaal les geven jullie ook? Ja, en omdat we 60 jaar bestaan hebben we een openingsaanbieding. Dat je dit jaar lid kan worden en 10 tennislessen kan krijgen voor 300 euro. 300 euro. En in tegenstelling tot andere jaren was er een ledenstop. Maar dit jaar hebben we geen ledenstop. De 900 spelende leden. Ja. Jeugd en senioren. En voor de senioren is er nog... Is er nog plek? Ja, voor senioren senior is er nog plek. Ja. Nou heb ik zelf uh, vroeger ook nog wel getennist en altijd bij een tennisvereniging waar ik kwam moest ik anderhalf jaar wachten voordat ik een keertje aan de beurt kon komen. Is dat bij jullie dan ook zo? Dat is, is wel geweest, maar de laatste jaren helaas niet meer. Net als andere sportverenigingen. Wij komen van, uh, van 1300 leden af. En uh, nu, nu, ja, nu zitten we op 8,5, 900 leden. Dus ze kunnen nog leden gebruiken. Dus als senioren zich nu aanmelden aanmelden, als mensen die horen denken van senioren dan die zeggen van we willen gaan tennisen, Dan is er geen wachtlijst, en dan kunnen ze gelijk vanaf 26 maart wij spreken de baan, op vol aan de bak. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Je kan je aanmelden op de website. www.tc-zandvoort.nl En dan moet ik even spieken En Die andere weet jij wel. Dat is aanmelden bij Saskia Jansen. Dat is saskiajansen.nl of saskiatc zandvoortnl En daar kunnen mensen zich dus aanmelden voor om lid te worden. We hadden het net over, inderdaad over het 60-jarige bestaan. Uh, zijn daar nog andere activiteiten voor uh, ontplooit? Wordt er nog, uh, nog andere aandacht aan besteed behalve het toernooien En dat je dus teamlessen lessen voor 300 euro kan krijgen? Een feestavond. Willem vroeg het net, en is er een soort feest, nog een soort feestavond? Of... Ja, dat, uh, dat, dat gaan we ook tijdens dat uh, clubtoernooi wat we uh, gaan houden, uh, gaan we daar uh, uitgebreid op uh, terugkomen. Er wordt een feestavond georganiseerd en uh, we gaan ook nog allerlei activiteiten met de, de leden uh, doen. Er zijn nog wat dingen in ontwikkeling, die liggen bij een andere commissie, bij een speciale uh, feestcommissie, zeg maar, die, dat, uh, die dat allemaal gaat regelen. Dus uh, daar zijn we druk mee bezig, maar we gaan daar echt uh, wel wat leuks van maken. Ja. Met uh, competitie spelen jullie ook uitwedstrijden. Als ik dan even kijk uh, de locatie waar jullie zitten, de ligging van het park. Ik denk niet dat je gauw een park tegenkomt met zo'n... Uh... Unieke en mooie ligging, of uh, vergis ik me dan? Nou ja, absoluut. Nou. Brederode is een mooi, mooi. in de buurt is een mooi tennispark, maar wij, wij hebben absoluut een ja. mooi park. Om ook Enigszins te... chauvinistisch gezegd, <laughs> zeg ik, dat wij <laughs> toch wel het mooiste Moiste, park hebben. een ja, ja, unieke ligging ja. natuurlijk ja. in de duinen. En, uh, het is uh, verkeersluw, is, uh, ja, het is uh, prima bereikbaar met auto en uh, vanuit uh, Zandvoort met, met de fiets lopend desnoods. Dus uh, ja, de, de ligging is uh, absoluut uh, grandioos. Uitnodigend ook voor uh, tegenstanders. Dus. Uitnodigend, ja. Ja, ja absoluut. Ja. Dat, krijgen uh, we krijgen daar ook wel complimenten over, ja, toch? Nee, dat, absoluut, ja, absoluut. Ja. Ook, ook ondanks de wind. Omdat mm -hmm. je toch in die kom zit, uh, heb je minder last van de wind dan dat je eigenlijk zou verwachten. En, en onna, omdat het zo'n mooie accommodatie is en dergelijke, en uh, ja, natuurlijk op een hoog niveau getennet wordt, krijgen jullie, hebben jullie waarschijnlijk ook leden van Heinever Verre of is het... Is dat meer gecentraliseerd op Zandvoort? Nou, het is regio, regio, Haarlem. Ja. regio Haarlem. Voor, voor, de, voor de, de, de, de hogere teams worden ze al uit het land gehaald. Of zelfs uit het buitenland. Maar uh, normaal is het regio Haarlem. Dus ja. Adel, Zandvoort, Haarlem, en Zandvoort, en dat, daar concentreert ze zich wel. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, een vereniging, 900 leden. Er is altijd een reuring gedurende het seizoen. De kantine of misschien wel het restaurant is daarop afgestemd. Ja. Zoveel, ja. Ja. We hebben een pachter. En, uh, we hadden altijd al een uh, goede pachter, maar we hebben dit jaar een nog betere, en, uh, die uitstekend kan koken, die hebben we zelf al aan de lijf mogen ondervinden en uh, die kan voortreffelijke hapjes maken, dus uh, dan kan je tegen een zeer uh, schappelijke prijs kan je, uh, daar uh, heerlijk eten. Dus een ja. balletje slaan, drankje drinken, hapje eten, ja, dan uh, ben je toch een uh, lekker avondje even weg. Ook dat is belangrijk. Eet, Voor ja, en na de maaltijd, wedstrijd gezellig vlug, en aan ja, ja. aanwezig zijn. Dat, uh, ja. en dat is Misschien meer. nog wel meer belangrijk. Ja. <laughs> en uh, jullie hebben ook uh, als uh, tennisclub Zandvoort ook een, een open toernooi, waar uh, mensen van uh, andere tennisverenigingen zich. Uh, ja. Die is in juni. Aanhouden. In juni. En ja. weet je de data toevallig? 5 van, juni. 5 juni. 5 juni start het open toernooi. En waarschijnlijk is het weer een A-toernooi. Dus dat betekent dat we 1 en 2 categorie spelers hebben. En dat zijn dan de, de, de eredivisie spelers die dan ook kunnen inschrijven. En, maar, en dan ook gewoon tot en met. Uh, ja, uh, ja, met d 30 plus kan ik me nog ja, niet herinneren. Uh, vroeger had je dat. Ja, tegenwoordig is het nee. van 1 tot en met 9. Ja, precies. Ja. Zelfs ik mag mij doen. Dus <laughs> ja, ja, ja dus, En in welke categorie is dat? <laughs> nou, dat past niet op zijn plaats. Gaat dat hoor. achter de kom <laughs> Ja, mooi. Um, wat ik doel, wat, uh... Uh, Nou ja, ik wil misschien één ding, wat misschien helemaal de plank mislaat, maar je ziet tegenwoordig veel uh, invalide rolstoeltennis of zo. Hebben jullie daar ook een mogelijkheid toe of uh, nee. gebeurt dat niet? Uh, nee. ja. Graffle is dat lastig denk ik. Nee, ook. ik denk zo, dat is kan is het wel hoor. Ja. Nee. Ja. Dat, uh, dat gaat helaas niet. En zo'n. Uh, nou, je zei al, eind van de maand, 26 maart, gaan, uh, gaan de banen open. Ja. En dat loopt dan tot, ik denk, zo'n beetje half oktober. Eind? Oh, eind oktober. Eind oktober. Ja. ja. Uh, nou dan misschien met verlichting, maar ja, de, de greffelbanen moeten dicht vanwege het weer, begrijp ik. Ja, ja, ja. Anders maak je het, uh, maak je het stuk. Uh, Zo'n zo zo tennisseizoen van uh, begin april zal zeggen, tot eind oktober, is dat nou uh, qua drukte constant gelijk of, of wisselt dat sterk? Nee, in het begin van het seizoen is het uh, drukst, want dan heb je de competities. Tot uh, begin juni uh, zijn de competities aan de gang en daarna wordt het rustiger om, om vrij te spelen. Maar in het begin uh, van het seizoen is er erg veel training. En uh, dan is het erg druk op de banen. En in de vakantie heb je dan een dipje. En daarna zie je weer dat, daar, uh, dat er weer mensen uh, terugkomen en gaan spelen. Dan komen, starten er ook weer wat diverse toernooien natuurlijk. Zoals het clubtoernooi, dat, dat is meestal net na de vakantie. Uh, we hebben nog wat, wat andere uh, toernooitjes, ja, We hebben een kalender, een activiteitenkalender. Ik heb even grof zitten tellen. Er ongeveer 65, 70 uh, activiteiten in. Uh, Inclusief competitiedagen. Dus uh, we hebben best wel wat, uh, wat Reuring. Uh Daar heb je ook waarschijnlijk een aparte activiteitencommissie voor. En, uh ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, uh, uh, re een ja, uh, recreantencommissie. Recreante commissie, feestcommissie. Jeugdcommissie. Jeugdcommissie. Technische commissie. Ja, dat moet ook wel met zoveel ja. Ja, ja, natuurlijk. Nou, ik, uh, ik ben helemaal. Uh, ja, ik helemaal weet niet of de heren goed. nog iets kwijt willen. Dat ze zeggen, nou, dat hadden we ook graag uh, willen noemen. Nee. Nou, ja, of vooral tennissen. Komt Dennis, ja. En als je meer informatie wil, kijk vooral op de website www.tc-zandvoort.nl En als je meer informatie wil dan, uh, of lid wil worden, mail naar saskia.tc-zandvoort.nl Nou prima, duidelijk. Een hele mooie, een ja. mooie afleiding. Uh, Johan en Rob, bedankt voor jullie komst naar uh, Hotel Hoogland. Ja. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Heel veel succes met het komende tennisseizoen. En zoals het net met... Uh, over de spot ging, die, die willen regen en wind zo zwaar mogelijk, hoop ik voor jullie dat er heel veel zon schijnt ja, ja, <laughs> en dat het, dat het, wel, wel. Dat het een heel mooie zomer wordt. Goed, straks uh, schrijft hier aan tafel uh, Marcel van Ré van, van uh, KMU, maar we gaan eerst weer even luisteren naar een stukje muziek. Hier hebben we George Michael met Careless Whisper. George Michael met de uh, careless whisper. Inmiddels aangeschoven aan tafel bij ons uh, Marcel van Ree van ik ken jouw uh, ik breek mijn nek erover omdat ik uh, altijd in de veronderstelling was dat het een uh, Japanse uh, titel was uh, verband houden met judo. Blijkt helemaal niet zo te zijn, want het is de Kennemer Amateur Judo Club. Klopt. Toch? Ja, goedenavond. Eigenlijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Eigenlijk. En judo, datgene uh, waar we mee gaan beginnen met jou, want het is ook het begin van Kenyamio geweest. Hè? Judo uh, mag ik aannemen. Ja, dat klopt. In 1948 toen uh, is een uh, Haarlemse tandarts, dat was Oprah Schutte. Die is op, uh, nou, bij de 50-jarige leeftijd begonnen met, met judoën. Uh, uiteindelijk is hij die dan nog die, uh, het zevende dan geworden. Dat is in judo relatief heel erg hoog. Was ook een grondspecialist. Uh, die heeft dus de Kenner Amateur Judo Club opgericht in Haarlem. Uh, Cor van de Geest is dus bij die man gaan judoën. En uiteindelijk in 1972 heeft hij dat overgenomen. En uh, nou, in 1995 zijn wij eigenlijk een tweede dependance begonnen. Dat is hier in Zandvoort. Dus we hebben eigenlijk nu twee sportcentra. En daarnaast uh, nog, nog een stichting waar alle topsporters zijn ondergebracht. Judo, een sport uh, die ook in z'n antwoord toch wel uh, veelvuldig wordt beoefend. Ja. Met name uh, door jonge jongens. Ik denk dat als ze wat ouder worden, dan loopt het iets terug. Maar het merendeel heeft van jou de grondbeginselen geleerd en ook de rest van het judo. Ja, ik zeg voor de grap wel eens dat je... Uh, ik vind het eigenlijk dat ieder kind gewoon moet judo, twee jaar lang. Ja, als puur als pedagogische opvoeding met uh, duwen en trekken leren vallen, uh, ook een beetje van zich af kunnen bijten, uh, energie kwijt kunnen. We hebben natuurlijk een hele grote uh, ja, waarde, ook voor, voor fysiotherapeuten bij kinderen als, als, zeg maar als uh, uh, hoe noem je dat therapie, zeg maar, aan judo gaan doen. En uh, ja, ik vind gewoon dat kinderen als, als opvoeding eigenlijk op school eigenlijk al Judo zouden moeten krijgen. Maar helaas, ja, dat is in Nederland niet het geval. Maar toch in Zandvoort? Is er een hoop jeugd die dat ja, gedaan heeft? ik heb sinds 19, nou nee, 2009 ben ik begonnen met tuimeljudo. Dat is zelfs kinderen vanaf drie jaar judoën. En dat is echt puur spelenderwijs. Uh, ja, ook huisleren leren vastpakken, duwen, trekken, rollenbollen. En het woord zegt het al, tuimelen. En uh, ja, wij, wij hebben zeven judogroepen. Waarbij we de leeftijd uh, hanteren van uh, nou, vanaf drie jaar tot nou, zeg maar zeventig. Ja. Judo, als je zoveel uh, allerlei lesgegeven aan de uh, judoka's, jonge jongens, is er dan wel eens een uh, talent waarvan je zegt, nou, als die ermee doorgaat, dan kan hij heel ver komen in die sport? Nou, ik, ik heb altijd het idee als iemand die mat opstapt en ik zie iemand bewegen, dat ik al vrij snel doorheb of iemand inderdaad uh, talent heeft of niet. En dat kan je echt gewoon aan een kind zien. En ja, we hebben in Zandvoort uh, nou, recent Koper kampioen van Nederland geworden, met zijn 13 jaar onder de 15. Dat wil zeggen dat die jongen nog twee jaar lang onder de 15 mee kan draaien en uh, nog twee keer kampioen van Nederland kan worden. En nu al tot een van de sterkste, van, uh, in, die, in, dus de sterkste in die leeftijdscategorieën. Ja, dat ja. klopt. Dat klopt. Kijk, en wij hebben natuurlijk leeftijdscategorieën, maar we hebben ook nog een keertje gewisscategorieën. En... Uh, ja, Glenn is dus gewoon een getalenteerd, getalenteerd jongetje wat, wat gewoon uh, buitengewoon goed kan judoën. En ja, als de factoren om me toe laten, dan, ja, dan kan hij het echt heel ver schoppen. En judo, het is, uh, ja, dan denk je toch aan uh, Anto Geesink, een grote, grote man uh, geweest in zijn carrière ja, die het hoogste haalbare heeft gehaald in de sport. Uh, maar judo is natuurlijk veel meer dan alleen kracht. Ja, tegenwoordig zeker. kijk... Uh, ik ben er aardig van overtuigd dat als je als zijnde technisch gewoon goed onderbouwd bent, dat je verder komt dan Jiroka's die dat niet hebben. Ja, in combinatie met talent en met training. Ja, kan je daardoor natuurlijk gewoon echt een uh, top bereiken? Maar ja, tegenwoordig is, is kracht is natuurlijk een heel groot onderdeel van krachttraining. Wat wij natuurlijk bij, bij ons bij Kennen natuurlijk doen met alle judoka's, tenminste vanaf, uh, vanaf de seniorenleeftijd 16, waarbij ze al een krachttraining gaan doen. Ja, het is gewoon een, een basisonderdeel van onze training. Daarnaast inderdaad ook looptraining. Daarnaast ook inderdaad gewoon de technische Judo-training. Ja, met een combinatie van factoren. Ja, uh, judo wordt steeds technischer, Judo wordt steeds uh, acrobatischer, Judo wordt steeds sneller, Judo wordt steeds harder. En uh, ja, vroeger was het de basis. En ja, tegenwoordig is het, gaat het zover. Ja, en vroeger was het Antoine Gezen die ging trainen. Die pakte een paar bakstenen en dan ging mee daar, daar, daar, daar, op zijn schouder en uh, ging de trap oplopen met iemand op zijn rug. En dat was zijn training. Die man was, is wereldkampioen geworden door kracht. Maar ja, dat is tegenwoordig niet meer zo. Denk je dat het onderschat wordt uh, hoeveel tijd iemand eraan moet besteden? Wil hij de top uh, bereiken, ook in de judo? Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Wij. Uh, wij ze zijn natuurlijk een amateursport, Jiro is echt een amateursport en helaas zijn er maar een paar jokers in Nederland die, die echt hun geld ermee kunnen verdienen, uh, door persoonlijke sponsoring en niet zozeer door uh, uh, dat de club uh, zegt van de god we kopen een goede doka, en, uh, dat, dat is in Nederland niet het geval. In Frankrijk is dat, heb je echt professionals, uh, helaas moeten wij in Nederland altijd doen dat uh, ja, de meeste sporten naast ons werk en naast onze studie moeten doen. Waardoor we in onze vrije tijd natuurlijk uh, volledig worden opgeslokt door onze sport. Als je daar toe bereid bent. Je had het net al even over Kopen, uh, Alleen maar niet zozeer om die jongen, maar om een beeld te schetsen. Zo iemand Nederlands kampioen in een bepaalde leeftijds- en gewichtsklasse. Hoeveel tijd moet hij trainen in de week? Zo iemand om dat te kunnen bereiken. Nou, met jeugd moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig zijn. Dat je natuurlijk niet overtraint. In die zin dat uh, de lol moet natuurlijk primair bovenaan staan, want als kinderen het niet meer leuk vinden, dan houdt het dus op. Uh, het voorbeeld is natuurlijk André Egezi die uiteindelijk uh, moest, moest, moest, moest, moest. En uiteindelijk uh, op later leeftijd pas toe heeft gegeven dat hij zei van ja, maar ik wou eigenlijk helemaal niet, want ik moest van mijn vader. En uh, ja, dat, dat zijn maar weinig mensen die dan uiteindelijk toch de top bereiken waarvan hij er dan eentje is. Maar ja, met kinderen moet je, ja moet je trainen? ik met Ik ren, vier keer, maximaal vijf keer. En dan hebben wij natuurlijk niet, zoals in het voorbeeld dat we elke weekend een competitie hebben, maar uh, ja, één keer in de twee, drie weken hebben wij een toernooi. Dus toch wel heel veel tijd als je het over een jonge ja. hebt, vier, ja. vijf keer in ja. de week trainen. Uh, maar dan trainen. praten we natuurlijk niet alleen over de judo training, maar we praten we ook over de krachttraining bij of uh, looptrainingen bij. En uh, ja, het liefst uh, uh, uh, nog een keertje bij de centrale training worden ze uitgenodigd. Dus dat betekent dat ze nog een keertje naar Zijs moeten of een keertje naar uh, Nieuwegein moeten. Ja, en ja, zo wordt het steeds meer, meer, meer, meer. En uh, ja, judoka's zijn uh, uh, onze, onze judoka's trainen gewoon elke dag. Ja, dus uh, in ieder geval of krachttraining uh, en dan s'avonds nog een keertje training, Maar elke dag krachttraining. Vijf oh. dagen in de week. Oké, okay, we gaan zo nog uh, na de volgende plaat gaan we verder met je klein stukje judo misschien nog. En dan ook over de andere activiteiten uh, van ja. jullie. Ja, we, inderdaad uh, Marcel, het is heel interessant om door te praten. We straks graag even verder. We gaan nu eerst eventjes uh, naar... Uh... Black met A Wonderful Life. Gelijk met wonderful life. wonderful life, ik denk dat dat uh, opgaat voor uh, Marcel van Rij. sporten in hart en nieren en dan je brood kunnen verdienen in de sport, dat moet mooi zijn. Ja, dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een droom van, van, van heel veel mensen. En uh, zeker, ja, ik was vroeger een jongetje, ik zeg, ik wil gewoon sporten, klaar, dit zit, wat wil je dan? Ja, ik wil sporten. Nou, dus ik, uiteindelijk ben ik naar het Sios gegaan, uh, mijn uh, licentie gehaald. Uh, uh, of mijn diploma gehaald en uh, ja ik ben daar gewoon in verder gegaan, mijn baan gekregen en, uh, en ja, nu zit ik al 27 jaar uh, in het sportcentrum. In het sportcentrum, ja. uh, kom je dan zelf ook uh, aan jezelf toe om te sporten? Dat uh, doe ik eigenlijk niet, heel weinig. Ik heb in, uh, een tijdje na het gemeente bike inderdaad ernaast, uh, vroeger nog gescoorst. Maar als je zoveel bezig bent dan is het gewoon eigenlijk uh, heel belangrijk om je lichaam natuurlijk een stukje rust te geven. En die rust die vind ik tegenwoordig in een beetje zeilen. Lekker met de, met de boot de zee op. Dat ja, is ook weer een uh, sportactiviteit. Ja, maar even anders. Ja, even anders. Uh, we hadden het net over judo, uh, you kenome uh, Ja, Veel meer activiteiten als judo alleen, ben je ja, Vroeger begon natuurlijk eigenlijk ook, sports, eigenlijk ook sportschool begon met judo. Dat was ook de basis. Judo-leraar die vaak inderdaad een, een schooltje gingen of een gebouw gingen kopen en dan inderdaad jullie daar gingen geven. En uh, uiteindelijk de boel ging uitbreiden met aerobic, met uh, uh, wat karateactiviteiten, kickboxen sommige delen met aikido erbij. Ja, wij doen eigenlijk alles. Uh, van uh, aerobic uh, tegenwoordig, uh, of tenminste eigenlijk uh, hebben wij natuurlijk van Wim Bichel de sport afgenomen. Die had volleybal, dat doen wij ook omdat er onze zaal daar geschikt voor is. Uh, vroeger hadden we zelfs al bimmingtonnen. Uh, nou, verder doen we thailboe, spinning. Uh, uh, Pilatus, een soort yoga-achtige uh, activiteit is dat. Hebben we er maar meer? Ja, ik heb bij jullie ook wel krachttraining. Uh, kickboksen gezien, ja. of is dat. Uh, huren die de zaal dan van jullie? Kickboksen? Nee, dat doen wij zelf ook. Dat doen jullie ja. zelf ook. Ja. En kickboksen doen wij niet in de, de wedstrijdvorm, vorm maar wel in de trainingsvorm. Ja. De trainingsvorm uh, voornamelijk binnen, maar buitenactiviteiten hebben we ook? hebben we ook. Wij doen uh, inderdaad de woensdagavond nog de powerwalk. Dat betekent dat wij gewoon met mensen een hele actieve wandeltocht gaan houden. Waarbij ze, waar, bij de meeste mensen zeg maar het onderschatten en denken van nou, wandelen dat is lekker op, op je door je gemakje. Maar uh, dat is relatief vrij intensief. En Mensen die dat nooit gedaan hebben denken, die komen helemaal kapot terug. En uh, daarnaast heb ik op zaterdag nog een uh, skigemissieclub waar ik altijd het strand op ga. Dat doen we zes maanden per jaar, vanaf oktober tot april. Waarbij we de mensen voorbereiden op de wintersporten. We hebben tegenwoordig ook veel mensen die bij de fysio lopen en die worden doorgestuurd voor visio fitness. Ja. Komen die ook bij jullie ja. terecht? dat doen wij al jaren. Uh, wij hebben inuit onze visie dat, uh, dat mensen die meer bewegen minder uh, kwetsbaar zijn. En ook inderdaad als je een blessure hebt door training inderdaad gewoon weer terug in het, in het normale milieu kan komen natuurlijk. En wat, wat voor soorten trainingen zijn dat dan? Is dat afhankelijk van de blessure of is het gewoon het opbouwen van de, weer de spiermassa, nou, fitheid? Of... Dat ligt natuurlijk aan de blessure zelf. We hebben natuurlijk heel veel verschillende klachten van, van, van patiënten die bij ons komen. Uh, en dan praten we echt over hernia-klachten. Mensen die een nieuwe heup hebben. Mensen die uh, schouderluxatie hebben gehad. Mensen die, uh, maar rugklachten is, is eigenlijk de grootste vorm. Een nieuwe knie hebben. Uh, een zweepslag hebben gehad. Uh, echt met de fysiotherapie lopen. En hun behandelingen, zeg maar, uh, met baseren niet meer uh, kunnen volmaken. Maar eigenlijk gewoon puur extra kracht nodig hebben om gewoon weer normaal te kunnen functioneren. En dat doen wij met, uh, met de fysiotherapie. Bij jullie is ook de mogelijkheid, uiteraard ga ik vanuit, dat iemand die wat wil gaan doen, die kan zich aanmelden bij jullie en een soort van abonnement voor fitness. Ja, en ja, wij, wij doen dat in heel veel verschillende leeftijdsvormen. Uh, de abonnementen die we hebben, die zijn niet activiteit uh, gebonden. Dat wil zeggen, als je een abonnement bij ons neemt, dan uh, kun je eigenlijk alles doen wat je wil. Uh, stel je voor dat je zegt, ik heb een fictief voorbeeld als je zegt ik wil één keer per week sporten en ik ga de ene week erobbeken en de andere week wil ik fitnessen en die week daarna wil ik kickboksen, dan kan dat allemaal op datzelfde abonnement. Alleen het ligt eraan hoe vaak je dat wil doen. Dat wil zeggen ik ga één keer, twee keer of onbeperkt. Dat zijn de abonnementvormen die wij hebben. Ja, één van de dingen die bij jullie ook mogelijk is uh, spinning. Ja. Veel mensen denken dat het is een home trainer, maar dat is niet. Hè? Kun je het verschil uitleggen? Uh, een home training is eigenlijk ja een fiets waarbij je wel weerstand kan opbouwen. Een spinningbike is echt een, een, een fiets met een vliegwiel waarbij je de weerstand kan uh, kan vergroten en verminderen. Dat betekent dat je heel goed een berg kan simuleren. Uh, in in nou ja als je de Mont van fiets, dat kan je op een, dat kun je op een spinfiets kun je dat heel goed simuleren. Uh, ja. Het is natuurlijk een prachtige tijd die, die heel toegankelijk is voor, voor, een heel grote, voor een heel grote doelgroep. En dan praat ik er nou over, over jongere mensen vanaf de 20 tot uh, naar 60, 70, 80'ers. Uh, en dan ook voor, tussen, voor dames en heren, want je hebt eigenlijk geen coördinatie nodig, want je kan, moet gewoon lekker fietsen. En uh, ja, dan, onder, dan gebruiken wij zeg maar de, de beats, de muziek, gebruiken wij als, als tempo maken op onze fiets. En zo maken we onze profielen met, met onze spinninglessen. Nou, je ziet de spinningles ook vaak dat het uit redelijk grote groepen bestaat. Hè? Ja, een soort, uh, ja. ja het lijkt wel een soort samen, samen zijn met z'n allen. En, uh... Het is klassiek al fietsen. Ja, nou, dat, klinkt, dat klinkt een heel. Uh, ja, zo van We gaan een, een rondje zeeweg doen. Maar wij, wij proberen in onze spinningles echt de doelen na te streven. Dus uh, wij, wij hebben verschillende thema's en dan praat je over uitgangsvermogen... Kracht of interval, hersteltrainingen. En uh, ja, dat, dat doen wij met hartslagmeters zo. Iedereen die, die probeert ook te stimuleren om met hartslagmeters te werken. We geven ook percentages aan, zodat we ons doel van onze training gewoon continu kunnen bereiken. Spinning is ook een van de populaire onderdelen ja, bij jullie. Ja, ja, wij geven zeven spinning per week. Nou, uiteindelijk zijn we natuurlijk vijf jaar geleden begonnen ook met spinning on the beach, een activiteit die, die we dus één keer per jaar op het strand doen, waarbij we gezegd hebben: ja, we willen een keertje met zonsondergang spinnen. En uh, ja, toen is het uitgegroeid tot een stichting die wij. Uh, uh, opgezet hebben met Maya, Spirieus en Claudine de Boer en samen die stichting Spinning on the Beach vormen. En eigenlijk een, een, een, ja, een activiteit neergezet waarbij we 220 spinningbikes op het strand neerzetten. En dan uiteindelijk voor een goed doel. Ja, dat is aardig uitgegroeid tot een echte een happening ook hier in, ja. hier in Zandvoort. Ja. Dat was tot voor vorig jaar was dat altijd in augustus. Uh, is dat dit jaar ook weer zo? Of wanneer is dit jaar Spinning on the Beach? Wij hebben het vervroegd omdat het namelijk de vakantie zo laat vallen. En die, die zijn pas vier vies... Uh, september afgelopen. Dus dat betekent dat je in september moet gaan spinnen. Nou, wij spinnen altijd buiten uh, met Ja, Dan ben je afhankelijk van het weer. Dus de kans dat het weer in september beter is. Dat is in juni eigenlijk die kans is groter. Dus we hebben gezegd, oké okay, laten we dan het zo doen. Dat we uh, uh, de activiteit verplaatsen naar juni. Zodat we de kans op mooi weer eigenlijk uh, toch een klein beetje vergroten. Dat is ook een langdurig evenement. Hè? Van een paar uur achter elkaar door toch? Ja, we hebben het dit jaar zelfs verlengd. Van drie naar vier uur. Dat wil zeggen dat we een uurtje eerder gaan beginnen. En eigenlijk, ja, we maken een totaalpakketje. Hè. Dus we beginnen met spinnen en dan doen wij een, uh, een barbecue erachteraan. En dan hebben we nog een feest uh, als afsluiting. En je hebt het over 220 uh, spinningfietsen op, ja. op het strand. Ja. Die staan niet allemaal bij Canemie opgeslagen, lijkt mij. Nee, dat is uh, zeg maar dat die moet ik huren. En, uh, ja Dat is ook eigenlijk de enige grote uitgifte die wij doen met spinning on the Beast omdat we natuurlijk voor het goede doen De rest wordt alles uh, bij elkaar gehad door sponsoren en, uh, en de deelnemers. En uh, dit jaar doen we dat voor uh, Clinique Voor Clinic lounge. nou ja. ik denk dat we daar straks nog eventjes uh, over, uh, over door kunnen praten. Dat is natuurlijk een heel ja. erg interessant onderwerp ook. We gaan eerst wel eventjes naar een stukje muziek. Hier komt aha met Stay On These Roads. laatste stukje gaan we nog even praten met Marcel uh, van Kenya Ik, ik struikel iedere keer over die naam, ja. maar, maar, maar het maakt niet uit. Het rustig komt ja. door je Japanse tongval. Kenya Miu. Ja, dat ja. komt dat Japanse terwijl het helemaal geen Japans is, maar Noord-Hollands. Maar goed. Uh, we waren net uh, gebleven bij uh, Spinning on the Beach. Uh, het goede doel. Uh, dit jaar de uh, Clinic Clowns. Een wat kleinere organisatie als het uh, KWF. Uh, hij dat ja. dan een reden dat jullie kiezen voor een kleinere uh, organisatie? Ja, wij zijn natuurlijk begonnen met Kika, dat was een hele grote organisatie. En nou ja, jullie begrijpen als je onderzoek doet naar kinderkanker, dat het gewoon echt tonnen kost. En als wij natuurlijk 10.000 euro bij elkaar halen, is dat voor ons een heel groot bedrag. Maar dat is inderdaad wat jij net zei, een druppel op de groeiende plaat. En uh, dat is niet erg, want alle kleine beekjes helpen... Uh, maar wij hadden echt zoiets van ja, als wij dat gaan doen... dan willen we eigenlijk iets meer impact hebben in een organisatie. In die zin dat we als we iets geven... dat, dat mensen ook daadwerkelijk daar wat aan hebben en iets mee kunnen doen. En wij ook doma kunnen maken naar onze spinners. Van, kijk, dit hebben we met het, het geld wat jullie hebben opgehaald. Uh, hebben, dat hebben we gedaan. En uh, ja zo zijn we uiteindelijk uh, het tweede jaar bij Right to Play gekomen. Uh, omdat een aantal judoka's die bij ons bij, uh, bij Academy Judo... als ambassadeur fungeren van uh, Right to Play... Uh, daar hebben ze een heel groot project in Mali mee gedaan. Dus dat was ook heel erg leuk. Toen kwamen we in contact met uh, Maaike Hoeks... Een di de directrice van de Nedos Foundation. En uh, die vertelde ons vooral verhaal dat er in Nederland eigenlijk nog zoveel kinderen zijn... die het ja, toch niet goed hebben. Dus toen zijn wij eigenlijk gevallen voor de charme van... Uh, ja, laten we gewoon... waarom gaan we naar het buitenland? En, uh, waarom doen we dat niet voor de kinderen in Nederland? En uh, ja, dat was een geweldig evenement. In die zin dat wij gewoon toen heel veel geld bij elkaar hebben gehad, 17.000 euro. En uh, het afgelopen jaar hebben we dat voor de stichting Opkik gedaan. Eigenlijk een, een, ook een organisatie, zeg maar, zieke kinderen, langdurig zieke kinderen. Een dagje geeft waarbij ze zich helemaal kunnen ontspannen. En gewoon heel veel leuke dingen kunnen doen. En dit jaar Kliniclons. Eigenlijk een beetje dezelfde richting waarbij we, uh, zeg maar, de Clowns, de kinderen... ...een dagje geven of een moment geven op het moment dat ze in het ziekenhuis liggen. Want ze doen namelijk niet alleen de bezoek in het ziekenhuis. Ze hebben ook een, een website waarbij kinderen thuis online het kunnen bezoeken. Ze hebben een speelkist in het ziekenhuis staan op het moment dat de klanten niet aanwezig zijn. Dat ze daar zich kunnen vermaken. Dus het is een hele totale organisatie waarbij ja, gewoon de kinderen eventjes de zorgen kunnen vergeten... ...van die ze de hele dag hebben. Uh, hadden we eerder vanavond uh, de tennisvereniging. Uh, die hebben op een gegeven moment uh, gezegd: uh, Nu zijn we aan de limit. Zoveel leden meer niet. Hebben jullie een grens voor deelnemers? Een aantal? Bij Spinning, uh, bij spinning hebben we echt een, een ja, limiet. Wij huren 220 fietsen. En uh, ja, die zitten helaas al vol voor de mensen die nog interesse hebben. Uh, je kan je aanmelden op de wachtlijst. Ja, dus er zijn altijd mensen, dat is gebleken in de loop der jaren, dat er altijd mensen toch weer afvallen, en een andere activiteit hebben of uh, uh, heel tra uh, tragisch zeg maar, hun been breken en uh, ja, niet kunnen deelnemen aan, uh, aan het spinnen. Uh, gelukkig is dat aantal heel erg klein, maar ja, voor de mensen die nog willen deelnemen is dat uh, ja, een beetje jammer. Nou, had ik ook graag mee willen doen. Ik heb het één keer een uurtje gedaan en dat is mij uitstekend bevallen. Uh, nou, kan ik dus zelf niet mee fietsen, want ik ben nummer 221. Maar ik wil wel graag ook dat die Clinique Clown steunen in combinatie met dat met, uh, Spinning on the Beach. Hoe kan ik dat aanpakken? Um, nou, de, de, de makkelijkste manier is gewoon naar onze website gaan. Daar, uh, dat is stichting uh, www.spinningonthebeach.nl.com. Uh, daar staat eigenlijk alle informatie op. Uh, je kan direct altijd natuurlijk, geld doneren bij Cliniclounce. Je kan het ook via onze organisatie doen. Uh, alleen op de dag zelf is het gewoon sowieso leuk om, om, om te kijken. Het is natuurlijk een, een heel ja, ja, uh, een, een gaaf evenement om gewoon ook, ook te, te aanschouwen. Je ziet uh, 220 mensen op een fiets op de muziek uh, meedijzen. Het is één grote uh, golf van de massa... En uh, ja, als, in, als instructeur voor zo'n groep is het natuurlijk geweldig om te zien. Wij zien natuurlijk altijd de groep. En de groep zit alleen, natuurlijk alleen maar de instructeur. Maar wij vinden het geweldig om het aan schouwen. Uh, daarna hebben we natuurlijk een barbecue, waarbij alle mensen die daar interesse in hebben gewoon zich aan kunnen melden voor een barbecue. Uh, daar gaat ook weer een gedeelte van naar Lounge. En uh, als afsluiting van de avond hebben wij een grandioos feest bij, uh, bij Club Natiek. Oh, waar wij onze spinningactiviteit houden. Dat was uh, Spinning on the Beach. Gaan we toch nog even terug naar Ken Am You. Heel, <laughs> ja, heel, heel. <laughs> dat, is, dat is natuurlijk jouw bestaan. Uh, ja. Mensen die daar interesse in hebben, is de mogelijkheid om langs te komen bij jullie. Maar hebben jullie ook nog zoiets als een open dag, zodat mensen kunnen zien wat er allemaal gebeurt bij jullie? Ja, bij ons is elke dag een open dag. Elke dus, dag. Dus, <laughs> <Kijk> eens, <laughs> ja. dus uh, wat wij altijd doen is dat de mensen. Ja, je bent hartst hartstikke welkom. Uh, die mensen kunnen bij ons altijd uh, op de website kijken... ...waar uh, ...en gaan naar Zandvoort... Uh, ...want we hebben natuurlijk een keuze halen met Zandvoort... ...waarbij mensen het rooster kunnen bekijken... ...en uh, geheel vrijblijvend... Uh, ...een les mee bij ons kunnen doen... Uh, daarnaast hebben we ook nog een keertje dat, uh, dat als je zou willen proberen en zeggen ja ik weet niet zeker of ik het leuk vind, je kan vier keer proberen voor 10 euro. En uh, zonder dat je ergens aan vastzit en uh, ja vind je het leuk dan schrijf je in en als je het niet leuk vindt, schrijf je niet in. En wij hebben echt activiteiten voor, uh, nou, eigenlijk voor dan wat wils, Van, we hebben zelfs Keepfit 50 plus. Waar mensen die uh, uh, zeggen, ja ik ben toch even net wat ouder. Voor mij is dat helemaal niks. Maar wij, uh, wij zijn ervan overtuigd dat als je inderdaad uh, ook wat ouder bent, nog prima kan bewegen. Dan wel op een rustige manier. En uh, ja, lekker je dingetje kan doen. Dus van 3 tot 70, je bent van harte welkom. Oké, okay, nou hele mooie afsluiter. Uh, het is in de aaien van de molenstaat. Voor de mensen die het nog niet weten. Marcel, uh, bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Ja Marcel, bedankt voor je heldere tekst en uitleg. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Zonder meer. Dankjewel. Nou luisteraars, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van twee uur... in Zandvoort Sportcafé vanuit Hotel Hoogland. Um, ja. ja, de ik volgende heb, was... keer is uh, geen grap, is 1 april. Volgende keer, ik zat altijd te kijken, ik denk 1 april, nou ik word in de genomen nu al. Maar volgende... 1 april vrijdagavond, 1 april zijn we weer van de partij. Ik dank uh, Willem uh, voor het uh, mede voor het presenteren. Ik dank Daniel Leffers voor de techniek. En natuurlijk uh, Frits voor de koffie weer. En, meer, gast, en Hotel Hoogland. En uh, Hotel voor Hoogland we mogen zijn. Voor, de, uiteraard voor de gastvrijheid. Uh, tot zover deze uitzending. Wij gaan uh, u verlaten met het nummer van de East Beach Friday on my mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to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 De Limburgse CDA-gedeputeerde Driese, die een soft erotisch campagnefilmpje maakte, is toch herkozen in de Limburgse Staten. Hij was door zijn partij op een onverkiesbare plaats gezet, maar komt wel weer in de Staten dankzij voorkeurstemmen. Driese maakte een internetfilmpje over een CDA-tatoeage op een vrouwenbil dat meer dan 100.000 keer bekeken werd. De jongste politiechef van Mexico is gevlucht naar de Verenigde Staten. De vrouw van twintig moest vanwege bedreigingen haar functie al na vier maanden neerleggen. Ze werkte in een stad in het noorden die geteisterd wordt door drugscriminaliteit. Daarom durfde niemand anders de baan van politiechef aan te nemen. Enkele voormalige politiechefs van de Mexicaanse stad zijn door drugscriminelen doodgeschoten. Ook de burgemeester werd vorig jaar vermoord. In de Davis Cup wedstrijd tussen de tennissers van Nederland en Oekraïne is de tussenstand na de eerste dag 1-1. Robin Hazen verloor in Garkov de openingspartij in vijf sets van Sergej Stachowski En Timo de Bakker trok daarna de stand gelijk. Hij versloeg Ilja Marchenko in drie sets. Het is een wedstrijd in de eerste ronde van de Europees-Afrikaanse zone, de 1 na hoogste afdeling van de Davis Cup. Het weer, vanavond meer bewolking, vannacht temperatuur rond het vriespunt. Morgen overdag eerst wat motregen, later meer zon. En het wordt een graad of 7. Dit was Zandvoort het heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. We are coming to you. We are coming to you. Coming to you. In stereo.